Een vervolghoorspel van Charles Chilton... ...vertaald door propeller... ...en opgevoerd onder spelleiding van Leon Povel. Het tweede deel... ...de Asteroïden. Een jaar was verlopen... sinds Jeff Morgan met ons vertrokken was... ...door zijn onfortuinlijke Mars-expeditie. Nu waren wij met enkele overgeblevenen teruggekeerd... ...en brachten het ontstellende nieuws mee dat de Marsbewoners zich gereed maakten voor een invasie op aarde. Men verwachtte de invasie pas tegen het jaar 1986. De aarde had dus, meende men, 14 jaren de tijd... om maatregelen tegen die bedreiging te treffen. Maar op een morgen werden Jeff, Jimmy, Mitch en ik... naar een sterrenwacht buiten Londen gebracht. En daar werden ons foto's vertoond... ...van een groepje niet te definiëren voorwerpen die een doorsnee hadden van ruim een kilometer. Volgens de mededeling van professor Hertley, de directeur van de sterrenwacht, cirkelde die op een hoogte van ongeveer 5.000 kilometer om de aarde. Jeff besloot met Jimmy per beman de kunstmaan op te stijgen, ten einde een nader onderzoek in te stellen naar dat merkwaardige verschijnsel. Alles is klaar, Captain Morgan. U kunt direct naar zonsondergang opzijgen. Die uh, asteroïden of wat dat dan zijn, zullen naar de nachtelijke hemel op deze breedte zichtbaar zijn. Tegen dat u in een baan bent aangekomen, zullen ze door de sterrenkijker te zien zijn. Maar uh, voordat ik u naar vertrek voor de bemanning breng, heeft u soms nog iets te vragen? Ja, ik heb toch juist begrepen dat de start van de kunstman en het brengen in zijn baan helemaal automatisch geschikt. Hè? Ja, ja, maar als u zich eenmaal in de vastgestelde banen vindt, ...kunt u zelf bepaalde stuurbewegingen uitvoeren. Binnen ja, zekere ja. grenzen natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. U kunt snelheid en koers wijzigen. Maar denk erom, niet te royaal met die brandstof omspringen. U heeft bij de afdaling de motor nog ja, door. Juist, ja. We hebben de start- en de eindstelheid zo berekend... ...dat we uitkomen op de snelheid van die, die, die uh, asteroïde. Ja, ja. U moet, als u zich eenmaal in een baan bevindt... ...zelf voor eventuele koerswijzigingen zorgen. Anders nog iets? Nee, ik geloof wel niet. En nu, dokter? En meneer Mitchell... Kunnen wij de loop der gebeurtenissen volgen? Ja, ja, zeker meneer Mitchell. Ik heb ervoor gezorgd dat u alles kunt meemaken vanuit de hoofdcontrolekamer. U zult niet alleen voortdurend de baan van de kunstmaan, maar ook het televisiebeeld van de gaan te slaan. Zoals dat te zien is door de kijker van de sterrenwacht. Ja. Wilt u maar meekomen, heren? Ja. Ik ben captain Morgan en meneer Barnett nu naar het vertrek voor de bemanning. En neem vervolgens dokter Matthews en meneer Mitchell mee naar de controlekamer beneden. Ja, Goed. Hier zijn de kostuums. Over een half uur kom ik met u met de wagen halen. Ja. Ja. Mocht u in die tijd iets nodig hebben of iets willen weten... neemt u dan de telefoon van de haak en druk op de knop. Ja. Dit is een rechtstreekse verbinding met de controlekamer waar ik dan ben. Ja, ja, ja. Dank u. Dank u. Nou, Jeff, En jij, Jimmy, Succes. Dank je wel, Zeg, als we op een van die, die asteroïden landen... dan zal ik een stukje rots voor je meebrengen als aandenken. <laughs> ja, ja, ja. Daar zou je wel niet veel kans toe krijgen, maar toch? Succes. Ja. We zien jullie morgen wel. Ja, tot ziens, mens. Zie zo, heren. Wilt u mij maar volgen? Ja. Nou. Kom, Jimmy. trek je kostuum aan. Ja, Jeff. Hé, hey, zeg, wacht eens even. Wat is dat? even is dat het ding waar we mee naar boven gaan? Dat je daar door het raam van kan zien? Is het? Ja. Nou, hoezo? Nou <lacht> ah, groot, de grootste. Zeker nog met vloeibare brandstof. Ja, het is een tweetrapsluk, hè? Begek! Ja. Ik dacht dat dat soort dingen al lang niet meer werd gebruikt. Op de maan niet, maar hier nog wel. En moeten we met die oude kies naar boven? Ja, waarom niet? Hm. Welke snelheid haalt die? Nou, zo wat een 35.000 kilometer per uur. In, uh, in hoeveel tijd haalt ze dat? Een minuut of vijf. Wat zeg je me? nou? Wat zijn ze van plan ons platpersen? <laughs> dat kunnen we best hebben. Vijf de druk loopt in geen geval hoger op dan tot 6G. Hm. Een wonder zegt dat ze bijna nooit meer met zo'n ding naar boven sturen. Nou, Jimmy, trek nou je kostuum aan, ja, anders we zijn we niet eens. klaar als de hoofd de terugkomt. Oké, okay, ja. Yep. Zo. Als ook zo stapt u maar in. Dank u. Ja, het spijt me dat de ruimte zo beperkt is, maar deze kunstman is niet op passagiers berekend. Hé, hey, zijn er geen startkooien? Nee, meneer Barnet. Alleen verstelbare zetels. Ja. Maar vanuit uw zetel kunt u zoals u ziet makkelijk bij de radio, de televisie en de bedieningsorganen van de camera oh, Ah, rijden. Ja, prima, ja, ja, ja, ja, ja. meneer. Jimmy Barnet vindt altijd weer iets om aanmerkingen op te maken. Zelfs al had de cabine de afmeting en het comfort van een luxe hotel. Dat me niet op hem hoor. <laughs> nou ja, we zullen het hier best in onze zin hebben. Dank u wel. Ja, prachtig. Nou, dan ga ik maar weer met de lift naar beneden. Wees nou voorzichtig en waren niet te dicht bij die dingen daarboven, hè? Behalve wanneer u er absoluut zeker van bent dat ze ongevaarlijk zijn. Nou ja, ja, ja. gevaar. Welk gevaar kan er nou dreigen van een stelletje rotsblokken? Ja, Daar de, de, de houdt mensen toch voor, niet? Ja, we zullen heel voorzichtig zijn. Daar kunt u van op aan. Nou, hele succes. Dank u. Ja, dank u. Ik roep u zodra ik in de controlekamer ben. Dat is goed. Jimmy, hm? sluit de binnendeur aan de buitendeur. Oké. En dan nog even een algemene controle voor de start. Voor... Hallo, ingenieur. controle voor de start is afgelopen. Wij wachten op uw orders. Goed, captain. Ik geef u nu door aan de controle. De tijd, is nog vijf minuten. Hallo, kunstmaan X412. startplatform vrij. Start over vijf minuten. Is u klaar? Ja, controle, klaar. Televisie, Jimmy. Televisie, aan. Giro. Giro, contact. Riemen, om... Zo, so, laat like, je zetel dan achterover zakken tot in liggende stand. Mm. En denk aan hem, Jim, zodra je de motor hoort, je volkomen ontspannen. Ja, toen we nog een paar warme handdoeken op mijn gezicht hadden gelegen, dat is liep ik al. Ja. Hallo, <laughs> controle. alles in orde. Dan gaan we. Hoogste stap de Pipi 60 voor rond. 5 4 3 3 1 5 seconden na start. Centro. 80 seconden. Hoogte 120 kilometer. Snelheid 17.500 kilometer. Oh, oh. Zo. Dat is beter. Een moment dacht uh. ik dat ik dwars door die zetel heen getrokken heb. Rustig, je mee. We zijn er nog niet. Ja, daar gaat de eerste trap. Hallo, X412. De eerste trap is afgeworpen. Opgelet. De tweede trap wordt in werking gesteld. Oh, alsjeblieft niet. Een Jimmy. Hallo, controle. Hier oh. Hier is alles in orde. Begrepen. Over tien seconden oh. zetten wij de motor aan. Over vijf, vier, drie, twee, één. Ik te denken dat ik het allemaal vrijwillig doe. Oh. 95 seconden. Binnen 2,5 minuut bereikt u de maximumsnelheid. Oh. Nou, volhouden, Jimmy. Het is zo over. De motor is afgezet. Ja. We zijn er. De hemel zij dank. Dat nooit meer. Ja, het is goed, Jenny. Waar we nou aan de radio, dan schakel ik de handbesturing in. Ja, ja, ja, Hallo? X-412. U heeft nu uw maximum snelheid bereikt. Dank u hartelijk, Controle. Uw hoogte is 1250 kilometer. U volgt deze koers totdat u in de baan komt van de voorwerpen die u wilt bereiken. Dan wijzert u vlieghoek en snelheid. Ja. Intussen bent u de halve aarde omgecirkeld. Over twee uren is u weer boven de stadplaats. Ja, ja, weten we allemaal. Goed zo. Vertelt u de hoofdingerjeur maar dat hij die vliegende pannenkoeken van u... met dat moet laten uitrusten. Die is straks tegen mij het leven gekost. Maar ik roep u later nog wel als we weer aan uw kant van de aarde zijn. Goed. Goed. Ik kan u nog zeggen dat het hier al nacht is... En dat we die asteroïden weer kunnen zien? rustig dan. Kijk uit als je om de hoek komt, anders vliegt u zo recht in de armen. Nou, reken maar. Oef. We zijn nu weer bijna aan de kant waar het nacht is, Jimmy. Zet de radar eens aan. Oké, okay, Jeff. Iets te zien? Moet er even warm worden. Zal ik de televisiecamera aan de voorkant inschakelen? Nee, dat is niet nodig, Jimmy. Ik kijk uit door het cockpit Nou, de radar werkt, maar er eh, is nog niks te zien hoor. Ah. Hallo controle, hallo controle. Morgen roept u. Hallo kapten, we ontvangen u luid en duidelijk. Ja, wij passeren nu de scheidingslijn tussen dag en nacht. Onze radar staat aan, maar we ontvangen nog niks. Dat komt wel. Ziet u die dingen al? Ja, ja. En ze verplaatsen zich nu veel vlugger dan eerst. Oh. U zult uw snelheid flink moeten opvoeren. Oh. Zeker wel met 5000 kilometer per uur. Dat is goed. Dan haalt u ze in en vliegt ze voorbij. Maar langzaam genoeg om ze goed te kunnen bekijken. Oh. U ligt precies op een koers. Wil je dat, Jim? Dacht je dat ik doof was? Blijf dan even stevig zitten. Duurt niet lang. Hallo, ingenieur. Wij voeren onze snelheid nu op. Ja. Jeff. Ik heb iets hier. Kijk, recht voor ons. We hebben, hebben ze te pakken. Wacht even. Ja. Zo. Waar? Ja, Daar. Zie je ze? Glas heldig. Eén, twee, nee. drie, vier, vijf, ja, zes zijn er totaal. Dezelfde als op die foto's van de prof. Ja, ja dat zijn ze. Duidelijk zichtbaar, hè? Ja. ja. Hallo, Controle. Hallo, Jeff. Ja, Mitch. Uh, Mitch, we hebben ze te pakken gekregen. En uh, we stevenen nu recht op ze af. Hoe lang denk jij dat het zal duren voordat we ze hebben ingehaald? Oh, hier ongeveer. Zeker niet langer. Goed zo, dan gaan we nu onze voorbereidingen treffen om eens goed te kijken. Jullie daar beneden zien ze zeker ook nog, hè? Ja. Maar ze zijn niet groter dan het beeld van de sterren. Oh. Nou, blijf dan luisteren. Zodra we dicht genoeg bij zijn, geef ik een doorlopend verslag. Mooi. So, Jimmy, huh? zorg dat je de televisiecamera ieder moment kunt inschakelen en richt te kijken, hè? Oké. Okay. niet ver meer vandaan zijn, Jeff. Nee. Kijk, de beelden op het raderscherm zijn haarscherp. Zie jij ze al? Nee, nog niet, Jim. Je kunt er nu niet ver meer vanaf zijn, Jeff. Anders moet je ze in zicht krijgen. Ja, dokter, ik zie ze. Huh? Vrijwel precies op onze koers. je. Ja, Jeff, Le nou, daar. Zie je wel. Ja. Lieve hemel. Ze lijken wel in formatie te vliegen in halve maansvorm. Hoe groot zijn ze, Jeff, denk je? Nou, ze zien er nou nog klein uit, Jimmy, maar... Ze moeten geweldig groot zijn. Uh -huh. Zeker bijna een kilometer in doorsnee. Net zoals professor Hadley zei. Zijn het asteroïden, Captain? Ja, we zijn nog te ver af om dat te kunnen zeggen. Maar we zullen er recht overheen vliegen en dan kunnen we zien wat het zijn. Ja, wat kunnen het anders zijn dan asteroïden? Uh, Jimmy, schakel de radar uit en de filmcamera in. Kijk je. En kom er niet weer vandaan voordat ik het zeg. Nee, Jeff... Controle, okay, controle. Ja, Captain. We zijn er nu dichtbij. Ze zijn reusachtig groot. Waarvan zijn ze gemaakt, je? Ja, Ze zien er precies uit als asteroïden. Alleen veel regelmatiger van vorm. Niet zo hoekig en vormloos als de meeste asteroïden. Uh, bijna bolvormig. Een koers en snelheid hebben ze niet gewijzigd... sinds we ze hebben ingehaald. Zijn het werkelijk niets anders dan grote rotsblokken? Meteorieten soms? Uh, meteorieten zouden vast niet in gesloten formatie vliegen en zo dicht bij de aarde. En ook niet in een vaste baan eromheen cirkelen. Uh, dat doen deze dingen juist wel. Kan je dan niks anders aan zien, Jeff? Niets dat je doet denken dat het uh, vaartuigen zijn of zo? Nee, nee, nee, nee, mits, niets. Oh. Hoe lang duurt het nog voordat jullie er recht boven zijn? Nou, oh. uh, niet lang meer, Doc, Jeff. Hoe dicht zijn jullie dan bij ze? Jeff, 3 oh, à 4 kilometer. Mm. Niet dichtbij genoeg om iets met het blote oog te onderscheiden, maar we hebben de kijker op ze gericht. Jeff, ja, wat is dat toch, Jimmy? Jeff, voel jij niks? Wat? wat? Het geluid. Het geluid. Naarmate we dichterbij komen, wordt het harder. Hè? Huh? oh huh? Ja. Oh. Ja, zeg, dan voel ik het ook. Jeet je me zo, zo raar te voelen. Oh, oh. oh, oh Ik, Ik, ik, ik hoop geloof dat ik aan zo'n flauwval of bewustzeloos. Nee, nee, nee, nee, niet doen, Jim, niet doen. Zet je tanden oh. op elkaar Zorg dat iedere prijs dat die camera blijft lopen. Oh, oh, oh, ja, Jeff, Jeff, volg ja, je me? Ik, ik hou... Ik hou er niet langer uit. Oh. Jeff, oh. hallo. Jeff, hoor je me? Jeff, hou oh. Hallo! uit. Hallo. Hallo. Hallo, Jeff. Huh? Nee. Ben jij dat dokter? Zeg dokter, dokter. Hallo, Jeff. Hé? Nee? Dat is de dokter niet. Hallo, wie is dat? Jimmy, wat is met jou aan de hand? Wat is er toch met mij aan de hand? Hallo, controle, controle, hoort u mij? Nee. Nee, Jeff, ze kunnen je niet meer horen. Wie is dat? Je bent hem toch zeker nog niet vergeten. Hallo, zeg? hallo dokter, hallo. Ops, hemels wil altijd wat dan? Hallo! X-412, de controle roept u. Wij trachten weer met u in contact te komen. Antwoord, alstublieft. Ze antwoorden nog steeds niet. Probeer het nog een keer, dokter. Als ze dan nog niet antwoorden, moeten we maatregelen nemen om ze naar beneden te halen. Oh, oh, oh, oh, oh. Hallo, Jeff. Hier is dokter Matthews. Ja, ik ben, ben dus toch van mijn story gegaan. Oh, hoe ga je nog goed, Jeff? Huh? Jeff! Hallo! Je... Hallo! Wie, wie, is dat, wie, is dat, wie is dat? Hier is dokter Matthews! Ik roep Jeff Morgan aan boord van kunstman X412. De dokter. We hebben urenlang niets meer van u gehoord. Antwoord, alstublieft! De dokter? Hallo, dok, hier is Jimmy. Je, je hoort weet. ons dus. Ja. Zeg Mitch, hoor je dat? Ja, daar is Jimmy. Jij nog, ik versta je best. Waar maakt u zich dan eigenlijk druk over? Ach, hè? Waar we ons zo druk over maken, vraagt hij. We hebben al langer dan 24 uur niks meer van jullie gehoord. Wat? Wat is er met jullie gebeurd? Je zegt al 24 uur? Ja. Ja, maar lieve man. Geen twee minuten geleden was hij nog druk bezig die, die, die asteroïde of hoe je dingen mogen heten te fotograferen. En toen ik erbij kwam had ik toch mijn handen nog aan het loopwerk van de camera. Nou, dat zeg ik je toch. Ik ben even bewusteloos geweest. Zeker niet langer dan. Nou, pak weg een paar seconden. En uh, Jeff, is die ook bewusteloos geweest? Jeff? <laughs> nou, als ik hem zo met zijn stoel zie hangen daar, dan moet ik wel aannemen van wel. Ja, hoe kwam dat dan, Jimmy? Ja, dat weet ik niet precies, dokter. Opeens hoorde ik dat rare geluid en, en, en hoe dichter we bij die dingen kwamen, hoe, hoe luider het werd. Zeg, wacht eens even. Wacht eens even. Die, die, die, astroïde, die die, die zijn verdwenen. Ja, dat klopt, Jimmy. En onze positie is ook niet meer dezelfde. We zijn niet meer boven dat deel van de aarde waar we een paar minuten geleden nog waren. Het is nou volop dag beneden. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, luister is toch nou eens goed, Jimmy? I, uh, i, ja, Dok, ja. Zit Jeff nog vastgesnoerd, is zeker? Ah, vast, ja, vast, ja, ja, ja. Goed, schakel dan over. Op automatische besturing. Ja, wat? wat? Op automatische besturing? Ja, hij gaat dan in je eigen stoel zitten en snoer je goed vast. Oké, okay, Dok. Nou, automatische besturing is ingeschakeld. Ik ga nu naar mijn zetel. Ja, maar wat is nou de bedoeling van dit alles? De controle neemt de zaak van jullie over en brengt jullie terug naar de aarde. Ja, maar die Asterovide, hoe moet daar tuin mee. We hebben ze nog niet eens behoorlijk gezien. Ja, trek je daar nog maar niks van aan. We zullen jullie alles precies oh. vertellen zodra je hier terug bent. Oh, wacht. toch wacht even, wacht uh. even. Jeff komt weer bij. We zijn positief. Uh. Huh? Jeff, hoe is het er nou mee? Uh. Hoe is het er mee, zeg ik? Wat is er huh? gebeurd? Je bent met je stokje gegaan. Ik trouwens ook, hoor. Ik ging niet in dat ge het, het geluid meer. Okay. Hallo, Hey, ja, hallo, dokter. Blijf zitten. Wat is er dan aan de hand? Ze halen ons naar beneden, Jeff, met de uh, automatische besturing. Ja, maar ja, ja, ja, jij hoeft niks anders te doen dan maar rustig stil te blijven zitten en een kalm toe. Te ja, kijken. maar... maar... Ja, ja, ja, ja, trek je dat maar niks van aan Die zijn hem gesmeerd, ja. Oh. Dokter en meid zullen ons, als we beneden zijn, alles uit de doeken doen. Oh. Eh. Hallo, kunstman X415. Dit is de controle. Wij gaan de motor aanzetten voor de afdaling. Is u klaar? Ja, klaar. Ja. De motor wordt aangezet... Over 5 seconden: 4, 3, 2, 1, contact. Nou, en hoe dichterbij we kwamen, hoe sterker dat geluid werd. En hoe sterker het werd, hoe meer we onder de invloed ervan raakten. Ja. Het laatste wat ik me van kan herinneren is dat Jimmy onbewegelijk aan de camera stond, vlak voor zijn stoel. En dat de camera nog liep. Ja, ja, juist, Captain. En ze is blijven lopen totdat de hele film opgenomen was. Ja. Is er iets op te zien? Hè? Nou, dat kunnen we zo duidelijk constateren. Oh, ja, juist, Jeff. Juist, juist. Zeg, Jeff, oh, nee. die stem die je hoorde, vlak voordat je bewusteloos raakte. Ja. Ja, wij waren net bezig jullie op te roepen. De dokter in alle gevallen. Ja, dat weet ik nog, Mitch, dat heb ik nog gehoord, ja. Weet je zeker dat je de stem van de dokter niet voor die van iemand anders hebt gehouden? Ja, alles wel beschouwd, stond je op het punt. Het bewustzijn te verliezen. Mitch, ik wil er een lief ding om verwerden... ...dat het niet de stem van de dokter was die ik het laatst hoorde. Maar dat was die van McLean. Wat? Ja. McLean? Ja. Heb jij zijn stem ook gehoord, Jimmy? Nee, Mitch, nee. Ik denk dat het toen al uh, buiten westen was. Ik heb de dokter niet eens meer gehoord. Als ik vragen mag, heren, wie is die McLean? Ja, McLean heeft behoord tot de bemanning van een van onze vrachtvaders... ...bij de expeditie naar Mars... Maar we zijn hem kwijtgeraakt. Wilt u zeggen dat hij omgekomen is? Nee, nee, nee. nee. Tenminste, toen we hem het laatst hebben gezien, leefde hij nog als gevangene van de Marsbewoners. Wij hebben hem op Mars moeten achterlaten. Hoe lang duurde die, uh, uh, dat geluid ja. wel, voordat het zijn volle uitwerking had? Voordat we bewusteloos raakten, wil je zeggen, door. Ja. ja. Nou, ongeveer een minuut. Zeker niet veel langer. Maar, en ik had de indruk dat ik bijna direct weer bijkwam. Ja, beslist als Jimmy niet van plaats veranderd was en als het geen daglicht was geweest, zou ik gedacht hebben dat ik niet langer dan een paar seconden bewusteloos was geweest. Man, het heeft langer dan 24 uur geduurd uh. en al die tijd hebben we te vergeefs geprobeerd contact met jullie te krijgen. Ja, we waren zelfs van plan een andere kunstman achter u aan te sturen. Ja, en, en, en wat is er dan met die asteroïde gebeurd? Nou, enkele ogenblikken nadat u bewusteloos was geraakt, begonnen ze met razende snelheid te vliegen. Uh. Binnen een half uur... ...waren ze al in het oosten aan de horizon verdwenen. En waar zijn ze dat nou? Ja, dat mag Joost weten. Nadien heeft men ze helemaal niet meer gezien... Ja. ...ondanks het feit dat tientallen sterrenwachten al die tijd ernaar hebben uitgekeken. Ja, ja. ja. ze lieden jullie in je kunstmaan achter zich met een vaagje dat niet mooi meer was, Jeff. Zelfs als jullie niet bewusteloos waren geweest en geprobeerd hadden ze achterna te zetten... ...hadden jullie ze in de eeuwigheid niet ingehaald. Ja, het zag ernaar uit dat ze op hetzelfde ogenblik... ...waarop ze begrepen dat ze van dichtbij werden bespioneerd... ...als de zo maakte dat ze wegkwamen. Maar... Hoe konden ze hun snelheid zo vlug opvoeren? heer? Ja, hoe konden ze iets aan hun snelheid wijzigen? Het waren toch maar gewone stukken rots. Ja, hoe ze dat klaarspeelden weten we ook niet, Jeff. Nee. Alleen dat ze het klaarspeelden. En waar kwamen ze eigenlijk vandaan en waar gingen ze heen? Ja, dat kunnen we alleen maar gissen. Eén ding is in ieder geval zeker. Huh? De manier waarop dat geluid jullie beiden beïnvloedde... Huh? en het feit dat jij, Jeff, een vreemde stem hoorde... vlak voordat je bewusteloos raakte lijkt precies op de methode... volgens wat de Martianen hun slachtoffers plegen aan te passen. Ja, ja, ja, ja. Jullie beiden hebben dat ja, al ja. eerder meegemaakt, dat weet ja, ja. je ook. Ja, natuurlijk. Hetzelfde is gebeurd met McLean en Frank Rogers... en met alle andere leden van de bemanning... die we op Mars hebben moeten achterlaten. Ja. Ik geloof dan ook dat we met alle zekerheid kunnen zeggen... dat die bestuurde asteroïden van Mars afkomstig zijn. Huh? Toch, ja. wil je daarmee zeggen dat de invasie al begonnen is? Ja, dat staat nog niet vast... Misschien hebben ze deze groep eerst vooruitgestuurd dat ze een, een verkenningspartoe... Ja, ja, ja, ja, maar Doc, gedurende al die tijd dat we op Mars zijn geweest... hebben we toch nooit zoiets als die vliegende rotsblokken gezien? Nee. De ruimtevaartigen van Mars waren ook van metaal. Uh, veel kleiner dan deze ja, dingen. Ja, ja, en als wij op Mars in slaap waren gemaakt... dan droomden we altijd dat we weer op aarde waren. Ja, ook dat. Maar, maar, maar dit keer heb ik helemaal niet gedroomd. Nee. Ik kan me zelfs niet voorstellen dat ik geslapen heb. Nee, het is nou precies alsof ze me een dag van mijn leven hebben gestolen... zonder dat ik er... zonder zodat dat je het wist. Dan, alsjeblieft. En er was ook, was ook helemaal geen sprake van enige aanpassing, hè? Nee. Toen ik weer bij kwam, voelde ik me volkomen normaal. Ja, ja, ja, ja. En toch denk ik dat die twee dingen met elkaar verband houden. Hallo? Met de hoofdingenieur? Zo? Goed. Nee, nee, nee, laat maar de kon wel halen. Hij zal hem zelf draaien. Dat was de fotoafdeling. We hebben de film ontwikkeld. Kom heren, laten we eens naar gaan kijken. Ja. ja. Gaat u zitten heren. Over enkele minuten draaien we hem af. Ja, dat is goed. Mooi. Mooi. <coughs> Had je de tijd om de camera te richten, voordat je weg Jim? Ja, Mitch, ja, ja. De camera was al lang klaar voor de opname... voordat we die, die vliegende rotpartijen in het visier kregen... Welke lens heb je gebruikt? Tweede lens oh. ja, Ze hadden gezegd dat ik die moest gebruiken en ik heb het dus gedaan. Nou, zodra die dingen in de zicht kwamen, toen heb ik op de knop gedrukt en ik begon te lopen. Ah, de, de, het licht gaat al uit. Ja. Zo, zullen we kunnen zien wat de camera heeft opgenomen. Ja. Kijk, daar daar, daar heb je ze. Zie je wel? Ze nemen bijna het hele scherm in beslag. Zie je dat? Nee, ze hebben niet allemaal dezelfde grootte, dat is alvast zeker. Die daar in het midden van de formatie is bijna dubbel zo groot als de andere. Ja. Zeg... Ja. Hun oppervlak is heel wat ruwer dan jij dacht, Jeff. Ja. ja, maar Mitch, ik zag zo met het blote oog. Lijken wel kleine malen. Ja. En ze zijn bezaaid met miniatuurkraters. Die hebben allemaal dezelfde afmeting. Nee. Hoe groot denk je dat die wel zijn? Ja, ik, ik, ik schat hun middenlijn op ongeveer 30 meter. Ja, nee. Ze, nee. ze zijn ja, wel ja, heel ja. precies aan elkaar gelijk. Niet? Ja, ja, ja. En ze liggen ook op gelijke afstanden van elkaar. Ook dat, ja. ja. Krijgen we ze nog van dichtbij te zien, Jeff? Nou ja, we kwamen er steeds dichterbij, maar op dit ogenblik ongeveer begon Jimmy dat vreemde geluid te horen. Oh, oh, oh. Ze worden inderdaad voortdurend groter, zie je. De kraters? Nee, hey, nee, nee, meneer Mitchell, de rotsblokken, de, de asteroïden. Zeg, weet je wat ik denk? Nou, ja. Hé? Nou? Dat die kraters helemaal geen kraters zijn. Het zijn ronde gaten. Ronde gaten? Ja. Waarom denk je dat? Omdat ze helemaal zwart zijn. Kijk eens, als het kraters waren, dan zou ja. de zon op zijn minst een gedeelte van de bodem ervan moeten beschijnen. Maar die ja. dingen zijn helemaal geen Ja, daar zeg je zoiets. Zie ja. wel? Nou, als de film al lang genoeg is, zullen we ze binnen de tien minuten van vlakbij kunnen zien. Ja, ja, ja. Ja, en dan zijn we er zo dichtbij dat een van die dingen het hele scherm vult. Ja. Het zijn gaten. Dat is zeker. Kunt u zich herinneren dat u er zo dichtbij bent geweest, Oh Nee, toen waren Jimmy en ik al buiten westen. Lieve hemel, wat is dat? Dat komt wat uit dat ding, dat, uit één dat van die gaten. Het ja, is een ruimtevaartuig. Ja, een bouwvormig ruimtevaartuig. Precies zo'n als we op Mars hebben gezien. Daar we er nog een. En nog een. Ja, minstens wel een stuk of twaalf, zegt. <tot> op wel, heren. Nu zijn we daar eindelijk achter, denk me. Die rotsblokken zijn reusachtige ruimtevaartuig moederschepen. Ze moeten er vol mee zitten. Is, is... Zie je nou wel? Ja, dat, dat, ik is... heb dat, altijd gezegd dat die vliegende bollen nooit op eigen kracht naar de aarde konden komen. Ja, dat ja, vond ik. De, blijkbaar is dat ook niet nodig. Er worden wordt hierheen gebracht en hoeven alleen maar de laatste paar duizend kilometer uh, zelf af te leggen. Om op aarde te landen, bedoel je? Ja, waar zouden ze anders heen ja, gaan? Maar, maar, maar dok, als die dingen allemaal geland waren, <laughs> zouden ze toch zeker ontdekt hebben? Nou, Op het ogenblik ziet het eruit uit dat ze alleen maar in de buurt van het moederschip blijven, hè? Hé, wat nou? Hallo, ah, is het alles? Ja, hier houdt de film op, heren. En omdat hij zo vast liep, meneer Baanert, was er niemand bij de hand om een nieuwe in te zetten. Oh, ik dacht namelijk dat die kunstmalen van u volautomatisch waren. Ja, ja, ja de me niet helemaal. Bij die wordt de ruimte, die bij de anderen dient als bergplaats voor allerlei materialen, grotendeels ingenomen door de zit zitplaats. Juist. Nou, hier dan. Al is de film niet erg lang, we hebben er toch heel wat van geleerd. Dat is niet te veel gezegd. Het dus is eigenlijk niet te geloof. Ja. Je hebt er toch met je eigen ogen over gezien, Jeff. Ja. Ik bedoel, mits de manier waarop ze die bollen hierheen transporteren. Hoe regelen ze de voetbeweging van die rotsblokken? En waar halen ze ze vandaan? Op Mars zijn ze niet te vinden, dat is zeker. Ja, maar die bollen. zijn die inmiddels op aardige land? Als dat is gebeurd, dan zal het voor hen wel niet gemakkelijk zijn om nou naar de Mars terug te keren. Ja. Aangenomen dat ze van Mars komen. Hoezo? Welketten, omdat kort nadat die bollen tevoorschijn kwamen, ja? de moederschepen er in volle vaart vandoor zijn gegaan en zich uit de omgeving van de aarde hebben verwijderd. Ja, nou, misschien hebben ze zich alleen maar zo ver teruggetrokken dat wij ze niet meer kunnen zien. En blijven ze daar wachten totdat het tijd is om de bollen weer op te pikken. Als u het mij vraagt, denk ik dat die bollen inderdaad geland zijn. Misschien wel in afgelegen weinig bevolkte streken waar men ze niet spoedig zal ontdekken. Ja, daar moeten we achter zien te komen. Ja, maar hoe? Over de hele wereld moeten nasporingen worden verricht. Dan vinden we er toch zeker mensen zijn van. Nee, ik dacht dat alles wat met de invasie door de Martianen te maken heeft strikt geheim was. Hoe ja, weet u dat het nou geheim blijft? Als we over de hele wereld naar die vaartuigen gaan zoeken. Nou, Als al die bonnen die we net gezien hebben inderdaad zijn geland, dan blijft de zaak niet meer geheim. Hè? Als je het mij vraagt, dan kan het niet anders of de een of ander zal ze wel eens een keer te zien krijgen. Ik denk heer, dat we niet anders kunnen doen dan onmiddellijk rapport hierover uitbrengen. Gaat u mee naar mijn bureau. Ik zal vragen of de gouverneur van Maanstad zo spoedig mogelijk hier wil zijn. Dan horen we wel wat hij ervan denkt. Ja, dat lijkt mij ook het beste. De gouverneur van Maanstad kwam diezelfde dag nog. Hij stelde een uur lang allerlei vragen aan Jeff en Jimmy. liet zich de filmopname drie maal vertonen. en vertrok daarop met de film naar Londen. Wij kregen de opdracht om op het startterrein van de kunstmaan te blijven totdat wij nader van hem zouden horen. Dat was reeds de volgende dag het geval. Wij ontvingen het bericht niet van hem persoonlijk... maar via de havenmeester van de rakethaven... die ons heel vroeg in de ochtend kwam bezoeken. Hij had verrassend nieuws voor ons. Ja, ja. ja wie, wie is daar? Jenkins, de hoofdingenieur. Oh, nou, oh. ja, komt u binnen? Ik me, Captain, dat ik u op zo'n onmenselijk uur uit bed kom halen. Is er iets niet in orde? Wij hebben alle reden om aan te nemen dat een van die vliegende bollen geland is. Wat zegt u? Waar? In het Middendistrict. eergisteren nacht. En hebben ze dat nu pas ontdekt? Het hoofdkwartier heeft er pas een uur geleden bericht ontvangen. Hoe kan dat? Omdat hij geland is, zoals met de meeste van landen kan spreken, midden in de nacht, op een afgelegen plek. Ja, ja, Maar heeft iemand hem gezien? Ja, ja. Twee personen. Een paar kampeerders. Oh. Het schijnt dat het barslecht weer was, regende dat het goud. Ja. Ze waren opgestaan en naar buiten gegaan om de scheerlijnen van een tent wat te vieren. Toen zagen ze hem. Een bol? Dat, dat, dat weten we nog niet precies. nauwelijks waren ze buiten toen ze boven hun hoofd een vuurbol door de lucht zagen schieten... die het eind verderop in een vallei neerkwam. En ontplofte hij of uh, kwam hij met een klap neer? Uh, nee, nee, volgens de kampeerders leek het of hij stopte. stopte. Enkele ogenblikken in de lucht bleef hangen en daarop langzaam naar beneden zonk. Uh -huh. Daarna ging het licht uit, zeiden ze. En zijn ze toen heen gegaan om te kijken wat het was? Integendeel. Nee, het zijn allemaal jongens en door de storm en dat vreemde verschijnsel... ...waren ze zo geschrokken ja. dat ze hun kamp opbraken en maakten dat ze wegkwamen. Ja, Dat kan ik maar begrijpen. Ze liepen naar een weg in de buurt, slaagden erin met een auto te liften... ...en stapten weer uit in de de stad. Oh. Daar zijn ze direct naar het politiebureau gegaan, waar ze naar gebleven zijn. En, en ze hebben de politie natuurlijk verteld wat ze gezien hadden. En ja, de volgende dag, gisteren dus... Ja. ...is de brigadier met hem meegegaan naar de plaats waar ze hadden gekampeerd. Ja, Toen dat was van Heuvel. Vandaar kon hij zien dat een groot voorwerp zich een weg had gebaan door de bomen van het bos in de vallei. Oh. Hij ging erheen om te kijken wat het was. En wat hij daar vond, was voor hem aanleiding om daar er stond ergens in de buurt zijn hoofdcommissaris te gaan opbouwen. Maar wat had hij dan gezien? Nou, hij beschreef het als een geleid projectiel. Ja, oh. hij dacht dat het een nieuw soort projectiel was, dat, dat was neergestort. Oh, dat is gelukkig. Fijn bericht daarvan werd doorgestuurd naar Londen en zo kwamen wij erachter. Ah. Ja, wij zullen het moeten gaan onderzoeken in de hoop dat u en meneer Barnett, ons kunnen vertellen wat dat is. Ja, maar als het nou toch een van die nieuwe geleide projecten. is. Nee nee, nee, nee, nee, nee, Captain. Het ding is bol rond en groot genoeg ja. om een man te zijn. Nou, wanneer kunt u klaar zijn om te vertrekken? Over een half uur. Goed, dan ga ik nu de andere wekken. Ja, daar is het. Wat een verwoesting in dat bos, zeg. Goed zo, piloot. Zet hem daar wanneer bij die bomengroep Aan de voet van die heuvel. Is het terrein ook afgezet? Ja, ja, zeker, dokter. Niemand kan in de buurt komen. In een omtrek van vijf kilometer is de hele plaats afgezet door een politiekordon. Oh. Bovendien patrouilleren een paar politiehelikopters in de lucht. Hebben ze daar enig idee van wat er aan de hand is? Nee. Even als die brigadier denken ze dat het een geleid projectiel is dat verongelukt is. ...en dat het publiek op veilige afstand moet worden gehouden vanwege het ontploffingsgevaar. Kijk, daar heb je hem. Huh? Waar? Daar, daar, zie daar, niet, daar, maar, daar. Zie je hem niet? Daar. Op die open plek. Huh? Het is maar een stukje. De rest kun je niet zien door de takken van de bomen. Ja? Nee, nee. Oh ja, ja. Ja, ja Kallen, ik, ik zie hem. hem. Kan je daar, meneer Barnard? Ja, wat nou? Gaat u weer zitten, we gaan oh, zo landen. Nou, ja. Ja. En heren, wat denkt u ervan? Nou... Het is een Martiaans ruimtevaartuig, dat is zeker van hetzelfde type dat wij op Mars hebben gezien. Precies hetzelfde als dat van die vliegende dokter. En als die die ons bij ons vertrek van Mars achterna gezeten hebben. Zou er nog iemand in zitten, denkt u? Nou, misschien wel. Hij heeft blijkbaar een noodlanding moeten maken en is met een smak neergekomen. Ja, het is best mogelijk dat zijn mechanisme beschadigd is en dat de deurklem is gaan zitten. Wat? Wat doe je nou, Jim? Kijken of er iemand thuis is. Nee, nee, la, laat dat zeg. Laat dat zeg. Kom, we lopen er eens omheen. Eens kijken of we de deur kunnen vinden. Het lijkt wel of er geen naad of opening in is. In alle geval niet dicht bij de grond. Ja, toch is die hier. We moeten hem alleen maar zien te vinden. Wat zijn dat voor kleine partijspoorten daarboven? Wie? Oh, daar kan nog geen kat door. Als ik me wel herinner is dat het vrachtruim... De bemanning voor de besturing zit in het benedengedeelte. Nou, hoe kunnen ze dan naar buiten kijken? Nou, precies zoals wij in onze ruimtevaartuigen. Door middel van een televisieinstallatie. Nou, als dat ding werkelijk een deur heeft, kan ik er niet zo hier, zien. Hier, hier, hier Wat, is hij. Waar, waar? Het oppervlak is hier toch volkomen nee, glad. Nee, nee, nee, nee, dit kleine klopje is een schakelaar waarmee de deur van buiten wordt geopend. Kijk maar, de deur zit er vlak naast. Let maar eens op wanneer ik erop druk. Nee, nee, nee, nee, nee, wacht even. U wilt er toch zeker nu niet op drukken. Niemand anders in de buurt dan wij. Waarom niet? We willen toch naar binnen, nietwaar? Ja, maar wat zijn die Martianen voor wezens? Ja, dat weten we ook niet. We hebben dat trouwens nog nooit een gezien. Alleen maar mensen zoals wij zelf. Dat wil zeggen, ze waren zoals wij voordat de Martianen zitten pakken. Kregen. Denkt u dan dat er mensen in zitten? Dat is zo goed als zeker. En als dat nou eens niet het geval is. Nou, dan zijn wij de eerste mensen die tegenover wezens van een andere wereld komen te staan. Maar ik denk niet dat er Martianen in die bol zitten. Het zullen wel aangepaste mensen zijn van het soort dat wij volgens de opdracht van de gouverneur van Maanstad op mars moeten gaan halen en meebrengen naar de aarde. kan ons heel wat moeite besparen. Ja, ga dan met uw gang en open de deur. Ja, ik ja? hoor wat. Maar de deur gaat niet open. Ja, we het nog eens, Chef. Nee, niks meer. Nee, het geeft niks. Het mechanisme werkt blijkbaar niet. Wat moeten we nou doen? Openbranden. En wat denkt u, ingenieur? Kunt u ons het materiaal ervoor bezorgen? Ja, zeker, dat kan. Maar het zal wel een poosje duren. Nou, u kunt het toch met een helikopter gaan halen? Intussen wachten we wel hier. Ja, best. maar uh, houdt u dit dan bij u? Wat is dat? Pistool? Nee, nee, nee. Alleen lichtkogels. Als dat ding mocht opengaan en u heeft hulp nodig, lost er een schot hiermee in de lucht... Dan zijn er in een minimum van tijd een stuk of vijftig gewapende politiemannen bij u. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ik zou maar niet zo lichtvaardig met wapens omspringen, hè. Een van de inzittenden van die bol kan wel eens een lang verdwenen familie, dit moet nu zijn. <laughs> dat zegt u. Ja, ja dat u beter wat kunt voortmaken, ingenieur, als we de instrumenten nog hier willen hebben voordat de avond valt. Maar goed, ik hoop maar dat we iets hebben dat krachtig genoeg is om door het metaal van dat ding heen te dringen. Wie weet waarvan het gemaakt is. Ja. Je al op? Ah, ik riet ga Het gaat langzaam, Mitch. Hé, hey, langzaam. Zeg, wil je de zaak eens even van me overnemen, Mitch? Ik moet even uitrusten. Goed, Jeff, ja. geen hier. Zo. So. Right. Als we zo blijven opschieten, kost het ons minstens een paar vrije zaterdagen. Sigaret, captain? Ja, graag. Dank u. Hé, hey, mijn weggebleven! Hey. Het is de deur. Achteruit, Mitch. Er mocht eens dus iemand uitkomen. Nou, eh, als we dat van plan zijn, dan eh, nemen ze er wel de tijd voor. Hoe, hoe kwam het dat die deur open Weet ik het, dokter. Misschien hebben we per toeval op een of ander contact gedrukt. Ik, ik heb er geen idee van. Hoe lang moeten we nog wachten, hè? Voordat het de heren behaakt, brum, zich te vertonen? Nou, Jim, we zullen ze tien minuten de tijd geven. Ja, goed, tien. Komt er dan nog niemand tevoorschijn, dan gaan wij naar binnen. Oh. Nou, de tien minuten zijn om, Jeff. Ja. Nou, Doc. Dan ga ik naar binnen. Blijven jullie hier wachten. Oh Wacht even. Jeff, stel je voor dat die deur dicht gaat. Je, terwijl je binnen bent. Wat dan? Ja. Nou, ik ga met je mee, ja. Jeff. Alleen mag je geen gepan naar binnen gaan. Maar goed. Als je dat nodig vindt. Ja, en blijven jullie dan bij elkaar... En handel vooral niet overhaast. Kom, Doc. Ik wacht niet langer. Nou, hier beneden is in elk geval niemand. Toch brandt het licht hier. Weet jij nog, hoe we naar boven kunnen? Ja, zeker, Jeff. Door die zuil, hier, in het midden. Oh ja, ja, ja. Die is vol. En er staat een ladder in. De knop van de bediening moet hier ergens zijn. Wacht even. Ja. Ja, daar is hij. Zo. Kom dok. Daar heb je de ladder. Ja, voorzichtig, chef. Zo, dokter. Dat is dat. Niemand beneden en niemand hierboven. Nee. De bemanning moet het 50 kort na de landing hebben verlaten. Ja, waar zouden ze nu wel zijn? Mag nou, Joost weten. Nou, ze kunnen nou wel een hele entie vandaan zijn. In Londen misschien, bij de Zand. Nou, dan zullen wij ze wel vinden. Vinden? Hoe? We weten immers niet eens hoe ze eruit zien. Luister, wat is dat? De buitendeur! Ze gaat dicht! <middels>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 En de controle op aarde, Henk Josso. Geluid André Dubois. Techniek, Ad van de Ven. Regie, Leon Povel. De volgende week zondagavond hoort u het derde deel, Onthullingen.